begint weer, de messen bloot. Inzet stijgt en op mij rust een vloek. Elke gier in zijn kooi kijkt al uit naar zijn prooi. Het oude evenwicht is zoek. Maar we hebben nog altijd dezelfde kracht. De descamisados vereren mij. Dankzij hen kwamen wij uit aan de macht. Niet dankzij jouw legermacht. Die bronkende bouwen. Dat is geen antwoord. Het getal telt niet. Wat maakt het uit dat het volk ons vereert? Jawel, de mensen, mijn mensen. Het volk behoort toe aan niemand. Ze zijn grillen. Zijn we invloedbaar, dus onbetrouwbaar. Hoezeer het volk ook jou aanbidt, belangrijker is helaas. Die domme bouwen kennen jou. Geen politiek bestaansrecht toe. Besta ik dan niet. Heb ik dan geen invloed? Noem dan mijn naam eens op straat. Heel de wereld kent mij. Ik ben. van hun eigen moeders Maar iemand kan om mij heen Als ik vice-president zou zijn Dat lukt nooit Dat heb ik je toch vaak gezegd Ze gaan tot op het bot Je overleeft het nooit Met zoveel tegenstanders En dan Zelfs als het lukt. Ja? Jouw lichaam laat je langzaam in de steek. Je vaart, je kracht wordt minder, niet je stijl. Jouw elegantie blijft als altijd op het hoogste pijl. Maar je mist de glans van vroeger, ik zie jouw pijn. En je volgende opdracht, het kan je laatste zijn. Ik ben niet ziek, soms ben ik een moment zwak, een kort moment, dan word ik overvallen. Ik geef nog niet op onze plannen gaan door, we moeten dit spoor blijven volgen. Ik heb al aan menig afgrond gestaan en ik leef nog. En als ik ziek word, dan zou dat in je voordeel kunnen werken. In mijn voordeel? Begrijp je dan nog niet dat je gaat sterven? over zwijgen. Natuurlijk ga je niet dood. Maak mij dan nu vicepresident. Ik roep mijn volk het komt van Wat gebeurt er nou? Waar moet ik nu naartoe?